De Zwarte met het Witte Hart Geschreven door Arthur Japin. Een driedelig hoorspel over de geschiedenis van twee Afrikaanse Ashanti-prinsen die in 1837 als onderpand van een handelscontract naar Nederland zijn gezonden Regie Sylvia Liefrink Deel 1 De zwarte met het witte hart. De zwarte hart. met het witte De hart. De zwarte met het witte hart. De eerste tien jaar van mijn leven was ik niet zwart. Weet ik. ik was op veel manieren anders dan de mensen om me heen, maar zwart was ik niet. Op een dag merkte ik een verkleuring en later, toen ik dan eenmaal zwart was, ben ik weer verschoten. Kleur heb je nooit zelf, kleur krijg je door je omgeving. Riep u mij toe aan. Naim, jou roep ik wel als ik me wil ergeren. Moet je me zo besluipen? Het is vijf uur. Om vijf uur doe ik de luiken dicht. Ik hoor uw stem. Ik probeer me te herinneren. U krijgt bezoek. Daarom juist. Ik zet vroeger op een rijtje dingen die naar boven komen. Ik maak punch en reken op een lichtdini. Wil je dat mens nog voeren ook? Een glas citroenen en een schop onder dat kont, daar trakteer ik op. Lijn. Luister. Twee takken brak zij Tutu van de koenboom. Hij plantte ze in de aarde. en eind uit elkaar. zij Tutu was mijn over-overgrootvader. Heb ik je dat wel eens verteld, Ayim? Vandaag pas drie keer, Toan. Je liegt. Ben je weer de post geweest? Natuurlijk. En? Niets. Koningin Emma heeft nog drie brieven niet beantwoord. Ze zijn u vergeten. Je liegt, daar. Heb je gehoord? Ik moest mijn stem verheffen. Ik verhef mijn stem nooit tegen een ander. Er komt hier ook nooit iemand. Dan hoef je mijn ergernis met niemand te delen. De tijger brult ook tegen zijn kinderen. Toch houdt hij van ze. Jij drukt ze achterover, die brieven. Je verkoopt ze op de Ik Denk niet dat ik daar geen weet van heb. Via jullie illegale toko op het terrein van Gunung Batu. Niks kan je niet verkopen. Omdat ze van het koninklijk huis komen... ...denk je dat je er goed geld voor kan maken... Met de spionnen van de assistent-resident. Val tegen. Er staat geen geheim in, alleen vriendschap. Er komen geen brieven meer. Weet je wat wij in Afrika met leugenaars deden? Jawel, gewoon Toon eraf op voor het paleis... ...en laten bepissen door het volk. Dat waren Tijden. En toch ga ik elke dag naar de post, hoewel ik weet dat er niets zal zijn. Vanaf nu ga ik zelf. U bent te oud, Toan. En noem me bij mijn titel, hond Zwot. Ook goed. U bent te oud, prins. Ik zal je slaag laten geven. Dan ga ik naar de resident. Komt er een proces van. Dat is ellende. De tijden zijn veranderd, Toanacatie, prins. Behalve voor mij. Met de laatste slaaf van Java. Dat heb ik weer. Wat weet jij van slavernij, onhozelaar? Als kind had ik slaven. Niet één, maar een paar honderd. Goede tanden. breed, sterk. Niet met zulke vrouwen polsjes als die van jou. Weet je wat ik toen met je had laten doen? Jawel. Elke dag rolden hun koppen. En dacht je dat ze dat erg vonden? Wel, nee. Ze waren trots dat ze door mijn hand naar hun voorouders gingen. Ze stonden in de rij. Te poppelen. Dat waren mannen. Dat begrijp jij niet. Jij bent nou helemaal geboren om dwars te liggen. Als ik niet meer was dan uw bediende prins... dan was ik toch al lang verdwenen. Als ik hier was om de pracht van de betrekking... dan had ik toch mijn spullen jaren geleden al gepakt op Soekaradja. Dan was ik gestopt toen mijn betaling stopte. Net als de anderen. Maar nee, ik heb u zien komen... Ik heb u zien ploeteren. En ik zal u nog wat zien gaan ook. Denk je dat Holland mijn brieven misschien nooit gekregen heeft? Eerst roepen dat ik lieg en dan mijn mening vragen. Breng briefpapier, dan schrijf ik aan Sophie. De prinses van Saxen heeft nog pas een brief gekregen. Hoe weet jij dat? Omdat je hem verduisterd hebt. Nou ingerukt of ik laat je geestelen. Wie kookt er dan vanavond toe aan? Twee takken brak Osai Toetoe van de boom die Koen genoemd wordt. Hij plantte ze in de aarde en eind uit elkaar. De ene tak paste zich aan. aan zijn nieuwe grond en schoot wortel. mevrouw Rensselaar. Ik word toch verwacht. Prins Aquasi is in zijn kamer. Is je oude meester nog steeds zo stellig? Over zijn jubileum, absoluut. Hij gaat liever dood dan dat hij daaraan meewerkt. Een nieuwe eeuw breekt aan. Dat vraagt nu eenmaal om een feest. Zoekt u liever iets anders om te vieren? Vijftig jaar is de man op Java. Hij is er niet vrolijk om. Ja, dat komt wel als je hoort wat ik in petto heb. Die halve eeuw heeft hem geen geluk gebracht. Het gaat slecht met zijn plantage. Ja, dat weet heel Batavia. Maar we kunnen toch de goede tijden oprakelen? Ik weet niet. Sinds u hier was met de feestcommissie... hij, hij is somber. Hij heeft archieven tevoorschijn gehaald... brieven, fotografieën... herleest oude documenten. Soms is het of hij koorts heeft... dan droomt hij hardop... Ik weet niet of het goed is om herinneringen op te halen... naar zo'n leven als het zijn. Maar wat voor leven dan? Ik weet niet beter of hij was van hoge Afrikaanse... Hai. Wat nou weer? Die lucht, het is geen gewoon vuurtje. Het zijn de theestruiken. De linkerhelling is vandaag gerooid... Het is eeuwig zonde. Zeg dat ze het doven. Niet nu, Toan, er. Doven, is... direct. Ze verbrandt maar ergens anders. Moet ik mijn verliezen ook nog ruiken? Oh, goed, al oh, goed. Maar prins, nu even. Eeuwig... Je weet hoe Willem gewoon grijpt, aast op de plantage. Er staat mensen als je meteen de lucht van krijgt dat ik weer een veld heb moeten ruimen. Mevrouw oh, Goed, dan komt die dragonder dit keer zonder de hele entourage. Ik hoop zeker dat ik ontvankelijk ben voor de charmes. Prins, mevrouw Rensselaar is. <laughs> Welke charmes? Dan had ik zo'n twintig jaar eerder moeten komen. Toen waren ze nog zichtbaar. Is het uit de mode om gasten aan te dienen aan u? Mevrouw Rensselaar vraagt belet bij de prins van Ashanti. Mon prins. Mevrouw. We hebben u gemist bij onze uitvoering. Uitvoering? Otello. Iedereen was erg enthousiast Zijn natuurlijk amateurs, maar toch Mijn grote scène heeft enkele tranen losgemaakt Ongetwijfeld Twee dames kregen een flauwte op het moment dat de moor mij de keel kneep. Geloof me, dat had ik graag willen zien <laughs> U plaagt Maar met elk touché wordt u me liever Mijn lieve prins Wat zeg ik toch Wordt het niet eens tijd wat meer familiaar te worden? Liever niet Meneer Wohachi, aquasi, ah lieve oude man. Die narigheid is maar een masker. Zet het af. Mevrouw, aangezien u sinds uw triomf als des demona van de dessa... schijnt te denken dat iedereen op Coturnen loopt, even dit. Mijn leven is niet één van uw dramatische schetsjes. U speelt er geen rol in. De kop die u ziet is erop gegrimeerd door de jaren. Staat u me niet aan, dan stel ik u voor naar het variëteet te lopen. U spieler, Een toneelstukje, dat snapt een kind... Ter zaken dan. Het feest. Ik heb gesproken met de beheerder van de sociëteit... ...en met de eigenaar van Chiarini. Daar is ook een mooie hoge zaal... ...die tegen vergoeding opengesteld wordt voor ontvangsten. Er is een beeldig podium. Hebt u voorkeur? Zonder podium. Geen podium, lijkt me ideaal. Nog steeds niet serieus. Geeft niet. Iedereen is enthousiast. Het ziet er naar uit dat u een van onze meest geliefde inwoners bent geworden. Wat is dat voor een blik, mon prince. Ik zeg u, de halve stad is uw laurel al aan het vlechten. Er is een mogelijkheid. Ik zeg een mogelijkheid, meer niet, dat de gouverneur zelf zich ermee bemoeit. Een grote feesttent voor de hettenkamp. Zoals op Nieuwjaarsdag. Mevrouw Renselaar. Even dienen. Zelfs als die zogenaamde euforie rond mijn persoon oprecht zou zijn... U hebt gelijk, ik ben een narig oud wezen. Vijftig jaar Java heeft me dat gemaakt. Dat wilt u vieren? En hoe wilt u dat vieren? Met dezelfde die mij een halve eeuw lang links hebben laten liggen. Dat is niet waar. Ik win hun sympathie door dichter naar de dood te kruipen. Waar waren ze toen ik begon? Tijdens problemen met mijn arbeiders? Toen ik hypotheek zocht... Waarom leven voor een donkere jongeman de deuren van hun bals gesloten en willen ze wel komen dansen als hij oud is en verbleekt? Als u bedoelt. Als u insinueert. Ik zeg altijd: de prins, onze prins, is een echte Hollander. Hollandse nog, zeg ik wel eens. Ach, wat u zou een prins van Oranje kunnen zijn als u niet. Ja? Maar ja. Ik, ik bedoel, wij. Wij beschouwen u als een van de onze. Hoort u? En daarvoor ga ik door het vuur. Wij hebben u in ons hart gesloten. Te laat, mevrouw. Die toon. Die afschuwelijke toon. Ik geloof verdraaid dat u ons minacht. De tijd dat ik bij u wilde horen is voorbij. Wat is er toch gebeurd? Mijn man en ik zijn pas zeven jaar in Indië. Vertel mij dan tenminste iets. Maar nee... U loopt liever met een lang gezicht en verkiest het mij buiten te sluiten. Mij, ik die juist gekomen ben om u te leren kennen. Als een vriend, een uitgerekend meid, terwijl ik... terwijl ik me zo op heb verheugd. Ik, ik heb me vergist. U bent kwaadaardig. Een monster, de, de duivel zelf. Ik... Hoe is dat nog? Aim, vlugzout! Aangenaam, dat briesje. We hebben u naar buiten gedragen. Ik dacht dat het u goed zou doen. Dat is erg lief van u. Het is de leeftijd. Zo'n vapeur. Je denkt dat je met je oude Elan tekeer kan gaan, maar het lichaam herinnert je... Onzin, geldt. u bent jong. Mag ik uw hand? Het zou me wat geruststellen. Ja. ...gek hoe je voor je gevoel een kind blijft van binnen. Dat is iets wat je niet weet als je jong bent. Je kijkt naar oude mensen. Dat ze daaronder niet minder onbevangen zijn. Is het niet zo? Ik ben bang dat mijn ouderdom door en door is. Ik heb natuurlijk verhalen gehoord. Natuurlijk. Ja, Heel uiteenlopend. Wilde verhalen soms, maar vol respect... Ik wou dat u dat kon geloven. Ik geloof u wel. Ja, niet terugtrekken, die hand. Nog even. U kent mij niet. Het laatste wat ik wil, is uw pijn doen. Het verleden doet u zeer. Dat hele jubileum, vergeten het. Weet u, op mijn leeftijd zijn de mensen meestal bang om vooruit te kijken. Ik niet. De dood is gewoon meer van hetzelfde. Ik heb al zoveel levens afgesloten. Iedereen doet dat, voortdurend. Hoezo? Als je kijkt naar wie het tien jaar geleden was... wat je deed... dat moet een ander zijn geweest. Een sympathieke vreemde. Maar kijk je terug... dan zie je al die mannen weer die je geweest bent... ...oude vrienden die het niet goed is vergaan. Ik vraag niets meer. Alleen nog even te mogen blijven zitten. De wind door de warinien maakt me kalm. Ik kan me niet heugen dat iemand mijn hand vasthield. Twee takken brak zij Toetoe van de boom die Koem genoemd wordt. Er planten ze in de aarde, een eind uit elkaar. De ene tak paste zich aan zijn nieuwe grond aan. Een schootwortel. Azi, zoals dat in het Tui heet. Tui? De taal van mijn volk. De geest van mijn geboortegrond. Die tak schoot Azi. Botte uit en droeg vruchten. De ander kwijnde weg. Verdorde en brak. Gaat het over u, dat verhaal? Ossei Tutu bouwde zijn hoofdstad op de plek waar de Koem bloeide. Koem Azi, mijn geboortestad, zetel van de machtige Azantehene der Ashanti, mijn vader. Stil nou even. Zet dan op. Zolang die oude luisteren naar trommels, zijn we voor. Kwasi, kwasi, kwami. Dan heb ik een vrouw. Kwami, kwasi, kom. Kom daaruit, nu. Je moet je geest van het meer niet wakker maken. Waarom niet koffie? Die slaapt en die kan je beter laten slapen. Kwasi, daar zal je vader van horen. Zo ga we in het terug zijn. Niet als je dat verbiedt, Kofi. Vergeet je plaats. Waarom? De Asantini heeft mij gevraagd of ik zijn zoon en zijn neef op wil voeden. Maar je bent een slaaf, niet Kwasi? Het is jouw slaaf. Hij is hem terecht. Zeg dat we zwemmen waar we willen zwemmen. Mijn vader heeft me opgedragen Kofi te gehoorzamen. Nou, hè? Vind je zo dat de koning niet gehoorzaam moet worden? Op een dag volg ik Kwasi's vader op. Op die dag zal ik jou overgehalsd samen, maar voorlopig. Au! Zitten! Daar! Onder die boom! Onder die boom! Ik wil mijn kleed! Je krijgt je kleren als ze droog zijn. Zitten! Maar die stok is scherp? Ik ga maar reet gaan Daar heb je eerder moeten bedanken. Zitten! Dan zal ik vertellen! Fijn! Zie je nou dat krijg je? Dat krijg je als je slaven er niet onder hebt, ja! Slappeling, je zou nog stront eten als je dacht dat dat zo horen. Twee takken brak als het toe van de boom die koemde. Oh nee, niet weer. Ze kwamen stil. Wat zeggen ze? Dat de Hollanders hun vat aan zeven laten hebben. Mijn vader zegt dat er heel veel komen. En je nog 500 man om de geschenken te dragen. Als ze wat geven, is ze altijd iets terug. Ze zijn nog ver. 10 januari 1837, derde dag van onze tocht met generaal-majoor Verveer naar Assanté. Geschenken aan het dorpshoofd van Assim: één Oost-Indisch Sint paantje twee vaten rum, kralensnoeren, tabak, pijpen, ingelegde vruchten. Van Drunen. generaal-majoor. Je moet eigenlijk even gaan kijken: de plaatselijke muzikanten willen een wedstrijd houden met onze militaire kapel. Twee buffelhorens en een holle olifantstand tegen onze jongens. Nou ja, het geeft ze kans te wennen aan werken in deze hitte. Maak je staat? Ja, we moeten minder scheutig worden. Dit is onze derde dagreis. Er zijn al 30, 40 dorpen en dorpshoofden te gaan voor we Kumasi bereiken. Ik heb 280 slaven met de grootste geschenken voor de Asantehene van Asante vooruitgezonden. Ze wachten ons over enkele weken op, net buiten Kumasi. Mooi. Oh ja, ik mis een glas, noteer het even. Een glas? Ja, een bokaal uit mijn reiskassette, kristal, gegraveerd. Ik had hem nog bij het diner. Ik heb een klacht gedaan bij het dorpshoofd. Generaal? Wat? Ik vroeg me af, waarom zoveel? Zoveel wat? Manschappen, fornering, geschenken. De hele fanfare mee. Volgens ieder een eigen draagstoel met vier dragers... Ik zie zelfs dat we decorstukken voor een hele Griekse tempel bij ons hebben. Dit is geen gewone diplomatieke missie. Alles zal je vanzelf duidelijk worden. Het is waanzin om dat allemaal mee te willen slepen. Ze, ze wisten dat negers niet meer dan zestig hooguit 80 pond dragen. De palankijnen zijn te zwaar. De kisten, de koffers ook. Bovendien in deze dichte begroeiing. Geen Europeaan is oost zo ver landinwaarts gegaan. Overal moet een pad van vijf voet voor ons worden vrijgehaakt. De Asantehene van de Asante is een machtig vorst. De belangrijkste man van West-Afrika. Willen we hem voor onze spannen, dan moet hij geïmponeerd worden. <tries> Generaal Mayo. Huh? Generaal Dat is onze tolk, doe jij me de eer even. Hier is uw glas... Verdomd, dat had ik nou niet meer verwacht. En dit. Wat is dat? Het dorpshoofd heeft de dief laten oppakken en meteen berecht. Het is doordrenkt met bloed. Men heeft hem de oren afgesneden. Alsjeblieft. Kom maar. Ja, ben. De kwijt. Mampon. En? Kwaar En wat? Welke stad brak toen nog meer bijeen in de federatie van Ashanti? Weet ik het? En aan jou moet Kwasi's vader straks de leiding over Ashanti overdragen? Dat is nog zoveel, Weet jij het Kwasi? Koukoufou. Heel goed. Hij wil. En deze dagen heb je kans met al die volkeren kennissen te maken. Hoezo? Enorm druk, hè? In de stad. Vanuit alle hoeken trekken alle Ashanti naar Kumasi. Komt een feest. De Hollanders naderen. Ik vind ze gek. Hoe weet jij dat? Je hebt nog nooit witte gezien. Jij wel zeker. Die mensen in de stad, doe ik. Ik vind ze gek. Ze zijn allemaal Ashanti. Ze praten gek. Ze kunnen de oeh niet zeggen. Alleen de slaven niet. En de stam die we overwonnen hebben, boven de rivier. Awee, Iwee, awe, Awee, awe, awee, awe. awe, awe, awe, awe. Wat Het je van de ga. Zo lijzen. De verwijde piepen van de eeuwig. Gekke dwerg uit Talenzo. Die het vrouwfraas stinken een vis. En in Dagoma wonen alleen maar Wasselullen. Grote Krawa uit Dagaba. Kusasi. Nog meer bezoek? Nog even. En ze zullen bij ons in het paleis moeten logeren. Kan niet hoor. De stad is vol. Koffie. Dat is het niet. Kom, wij gaan naar huis. Laat de vissen maar liggen. Kwame, Kwasi, nu. Zonde. Wat is er dan? Kofi? Het is je vader. Als heen, hè? Nee, Kwame's vader. Wat is er met hem? De on- of afwinnelige is sterven. Kwasi! Ik ben te oud om zo te rennen. Sorry, Kofi. Hij heeft me nodig. Wij zijn de kinderen van de spin Anansi. Van de spin Anansi. En het web dat hij weeft is de hele wereld. Mama? Hm? Waarom gaat Kwame's vader dood? Van elke Asjant die wordt verwacht dat hij een keer gaat. Maar hoe oud is hij dan? 42 jaar geleefd. Kofi zegt dat als je doodgaat voor je heel oud bent... dat je dan gestraft wordt door de voorouders. Hoe beter je leeft, hoe later je sterft, zegt hij. Onze voorouders zijn alleen maar trots op hem. Met zijn tocht van de 10.000... heeft Kwames vader de Europeanen verslagen. Maar hij blijft een strijder. Hoe meer vijandige lichamen hij uit de weg ruimt hoe groter het leger dode zielen wordt. Ze nemen nu wraak. Kwames vader was erg belangrijk. Belangrijker dan de mijne? Niemand is belangrijker dan de asantehene. Quasi, dat weet je best. Mama, waarom slaapt Kwame niet meer bij me? Hij moet erbij zijn als de geest het lichaam verlaat. Dan gaat de kracht en de wijsheid van de vader over op de zoon. Als ik hem dan nog maar herken... Natuurlijk gekkie. Hij kan wat extra kracht gebruiken als hij later jouw vader opvolgt. Ga jij ook dood, mama? Nog lang niet. Nee, hè? Je laat me niet alleen. Geen denk aan. Wij blijven samen. Altijd? Altijd. Ik denk dat Kwame wel verdriet heeft. Dat denk ik ook. De familie van een moedig man heeft elke dag wel wat te huilen. Dan word ik nooit moedig. Al voerde liefde, lust of lot... jou naar de verste punten van het web. Overal zijn draden om te grijpen... en draden om los te laten. Vandaag... 20 januari 1837... na veel ziekte en ontbering het dorp bin bereikt. Zojuist in het donker ben ik gestruikeld over iets. Toen generaal-major verveer bijlichtte met zijn lantaarn... zagen we dat ik was gevallen over een offer... van drie afgehakte mensenhoofden. Of de duivel ermee speelt. Verrot nieuws uit Kumasi. Een of ander familielid van de Asantehene de pijp uit. Zwager van hem. De vader van de troonsopvolger. Of God mag weten hoe ze dat hier regelen. En we zullen een zwart vaandel voeren. Ja, voorlopig voeren we helemaal niets. Zolang de rouw duurt is het ons verboden de hoofdstad te naderen. Ruim twee weken, God beter het. Om het goed te maken stuurt hij ons 21 vaten palmwijn en 14 van zijn vrouwen. Vrouwen? Ja. En volgens de tolk is het een hele eer, want ze zijn van koninklijke bloeden. Maar wat moeten wij met vrouwen? Godman, zijn we zo lang onderweg? Stuurt hij ze om... Uh... Om onze wil mee te doen. Huh? Ze wachten in het dorpshuis. Wat denk je ervan? Ja. Lieve God. Het zijn de lijfeigenen van de overleden. Ze worden ter dood gebracht. De tolk heeft het me net uitgelegd. Zo meester, zo slaaf. Maar... Stel voor dat we naar het dorpshuis gaan... ...voor de recruten horen dat het prakjesavond is. Ik begin te begrijpen hoe de aarde hier zo rood komt. Kwamen? Niet schrikken. Moet je niet waken. We hebben hem gewassen, mijn moeder en ik. Kan je slapen? Jij? Je bent aan. Altijd. Dat zul je zien. Je kan aan alles wennen. Ik niet. Kan jij slapen? Als jij het kan. ...een kleine versnapering gemaakt. Moet je ons dood hebben? Aardappelkoekjes, uw lievelingsgerecht. Oh, aardappel. Mm. De Javaanse keuken verdraag ik niet. In mijn huis wordt Hollands gekookt. Ze zijn heerlijk. Als Ahim me verwend, moet ik op mijn hoede zijn. Ik geef hem geen aanleiding om aardig te zijn... ...dus er moet wat achter zitten. Het is al laat. Ik dacht dat u en mevrouw wel honger zouden hebben. Hij heeft gelijk. Ik laat me meeslepen door uw verhaal... ...en ik vergeet de tijd. Ik, ik ga... Nu? Zo ineens? Ik heb u al meer ontlokt dan u kwijt wilde. Jawel, maar om zo middenin. Nou ja, als het u niet interesseert. In tegendeel. Goed, dan blijft u. Neem nog zo'n hap van gif. Zet het maar neer aan Bedankt. Wat zegt u aan? Nee, ik zei niks. Je avondeten brak me op. Ik dacht al dat het zoiets moest zijn. Op mijn plantages heb ik altijd kerstrozen laten planten. Voorkomt blindheid bij de pluksters. Krijgen ze een groen waas van het staren op hun werk... kijken ze even naar een paar rode bladeren. Het is gek. In een veld met thee vind je alle mogelijke schakeringen groen. Maar zodra je er een kerstroos tussen zit... ervaar je alle groen hetzelfde. Dan kun je er weinig meer over zeggen dan... ja, het is groen. Een bepaald groen soort groen. Of liever, het is op een verontrustende manier niet rood. De nuances vallen weg door het contrast. Maar die rode plant die tussen zijn soortgenoten nauwelijks opviel... is ineens veel vuriger dan ze ooit had kunnen zijn tussen haar gelijken. Ik ben de draad even kwijt. Ik bedoel dat ik geen idee had van mijn huidskleur tot ik een andere zag. Ik zag grote verschillen tussen al die mensen... die vanuit heel Ashanti naar Kumasi stroomden... Maar toen de Hollanders uiteindelijk de stad binnentrokken, waren we ineens allemaal hetzelfde. En later, toen kwamen jij en ik alleen tussen al die witte gezichten. Hoe was ze onder de dood van zijn vader? Aan het hof waren de meeste banden niet innig. Mijn vader, ach, een aas ante Hene spreekt al zelden zelf, tot je altijd zijneling gewist. En kwamen zijn vader, was weinig ingenomen met hem. Kwamen had een grote muil, maar. Eigenlijk, eigenlijk was hij... Zoals u, prins. Hier, neem een hand weer. Hij was te zacht voor de zoon van een militair. Kwamen had het voornamelijk moeilijk met de verwachting die iedereen had. Hij als toekomstig troonopvolger moest van de ene op de andere dag volwassen zijn... getraind worden, offers leren brengen. En met al die chaos in de stad. Vanwege de komst van de Hollanders? De 13e februari 1837... Koumasi had nog nooit zoiets gezien. Aan de rand van de stad zat mijn vader op zijn massief gouden troon. Kwasi, zit stil. Of ik laat je kont aan de grond spijkeren. Mijn vader was een man van weinig woorden. Gelukkig sprak de linguist meestal voor hem. De Asantehene vraagt zijn zoon beleefd zich waardig op te stellen. Naast hem kwamen zijn moeder onder de diamanten. Zij was mijn tante, de koningin moeder... als zuster van de Azante de belangrijkste van alle vrouwen. Links van haar alle gezinsleden... verbonden via de vrouwelijke lijn... van het bloed. Iedere grootmoeder omgeven door haar... Jafunu. De kinderen uit één buik. Rechts iedereen die met onze... koninklijke familie was verbonden... via het mannelijk zaad... Stond mijn vader de raad van wijzen, astrologen, rechtsgeleerden, fetispriesters, diplomaten, bewakers van de muziek, van de gebruiken en de tekens, de magiërs, architecten, doktoren en de kenners van de aarde die wisten waar zich in de grond het goud bevond dat ons zo machtig maakte. Aan weerszijde van ons stonden militaire slagorders uit alle staten van de Unie van Ashanti. Iedere kapitein droeg zijn gevechtsjas van gouden amuletten. Ieder hield onder zich een patrouille van 200 bewapende aquaravo, geweren in de aanslag. Daarnaast toonde elk een linker- en een rechtervleugel van 150 strijders, gesteund door tientallen Asansafo, ofwel leeghandige, dragers die op veldtochten onbewapend meegingen, enkel om de enorme buit mee terug te brengen. In totaal stonden daar zes volledige legers, 37 pelotons en 77 onderdivisies. Daarachter 120 dorpsoudsten met hun ambtenaren en hun opgedirkte vrouwen. 400 gewapende manschappen ieder. 200 slaven en honderden geschenken. Daar weer achter liep het volk heen en weer. Handelaren, potsemakers, boeren, bierverkoopsters. Zo zaten we meer dan 100.000 man sterk. te wachten. We wachten van zonsopgang tot in de namiddag. Toen, in het zuiden, vlogen vogels ineens in doodsangst op uit het oerwoud. Het was als een storm. Geen idee. Ben je bang? Ben ik ooit bang? Volgens mijn vader zijn ze ongevaarlijk. Bleek overmoedig en voortdurend ziek van het eten. Misschien hoor je gewoon het rommelen van de maag. Kom wat dichterbij me zitten. Kan ik niet. Die statiedoeken zijn zo zwaar als een boom. Ik mag het niet. De je zijn zo geschikt dat de stof zonlicht vangt. Ik wou dat ze opschoten met die heen. Het is meer waar dat de koperslagers doen geen kwaad. Goed, dus als de fanfare het woud uit is, volgen de geschenk. De tolk, waar is de tolk? Als onze intocht mislukt, is alles verloren. Ik hoor dat de Assante Hemen met enorm gevolg klaar zit. We moeten al troeven. Overtroeven. De volk is met de fanfaremeeser, Jean. De geschenken zijn opgeladen volgens deze lijst. Akkoord. En de dragers? Klaar. Klaar, kopenhoud. Vertrekken nu. Chinese waaiers. Brusselskant. Keulse zee. Champagne wijnen. Gember. Confituren. Ingelegde vruchten. Brocaat. De baren met brokaat. We hebben eerst de zijde, dan de schins, het grenzenlaken, de wandtapijten en dan pas het brokaat. Vooruit ermee dan. Na de stoffen de baren met het grote beeld, voorstellende Psyche. Het marmer is te zwaar voor zes dragers. Zet er tien onder. En door. Drie baren Genever uit Schiedam. Drie baren wijn. likeuren. Een koppel ivoren pistolen. Nee, nee, één man daarmee voorop. De rest volgt met de jachtgeweren. Het zilveren kuras. En dan nu de generaal-majoor. Wat ik nu houden. Oh. Wie zijn mijn dragers? Gaat u zitten. Geflankeerd door Sergeant van Drune op de tweede palankijn. Zitten. Zitten. Ja. En hoog, de heren. Daarachter de specerijen. Van Druden. Hier, generaal majoor Zeg eens dat ze een beetje statig lopen. Ze verstaan geen Nederlands. Het lijkt op verdomme wel kamelen. Pas op. Auw. Een tak, mijn hoed. Te laat, we zijn in zicht. Mijn god, ze zijn met z'n honderdduizenden. Kijk, superieur van Drunen, uit de hoogte. Het is alles of niets, overtroeven. Muziek! Wat spelen ze. Voor onze intocht leek me von Weber wel geschikt. De mars zat in Vrijssuts. Heel populair op dit moment in Wenen. ...geheel voor schud. De Asante Hene nam de geschenken in ontvangst, zweeg... ...maar liet zijn linguist de naam van het muziekstuk vragen... ...waarop de generaal majoor zei dat het speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd werd... ...en was getiteld Mars voor de Koning van Asante. Daarmee leek zijn hoogheid ingenomen... Maar zonder een blik blikwaardig te keren... liet hij zich wegdragen en we zagen hem niet meer terug. Kom nou, daar is niks te zien. Ik wil weten wat hij doet. Je gaat toch niet naar binnen? Quasi? Quasi! Vervier is in alle staten. We werden naar een houten verblijf gebracht... dat speciaal voor ons gebouwd is. En waarop de Nederlandse vlag wappert... Hallo. Hallo. Rustig maar, je hoeft niet te schrikken. Hoe heet jij? Ik, Willem. Jij? Kwasi. Kwasi? Heet jij Kwasi? Of betekent dat iets? Ik, Willem. Jij? Kwasi. Ja? Geef eens een hand. Nee, een hand. Hier zo. Daar. Kwasi. Quasi. Ja. Kwasi en willem. Willem. Kwasi. Kwam. Kwasi en kwamen. Kijk aan. Ik heb nog wel ergens iets. Hier. Zwarte drop. Beetje kleefde de hitte. Maar kijk. Eten. Zo. Hm. Willem. Num. Drop. Willem. Laat maar. Wie zitten? Ga maar zitten. Kwasi en kwamen u? Klaar. Bent. Weet ik. Je mag best zitten als je stil bent. Dat is later. Ik moet nog een heleboel. gelijk <laughs> wel gek. De Nederlandse vlag wappert. En hier bereikten ons een os, een varken, zes schapen, tien pulpenaten. ...suikerriet... bananen. Nou, net mocht ik dan eindelijk een delegatie ontvangen... ...en wat denk je? Acht man van het hof... ...vier sprekers... ...en niet één duidelijke afspraak. Hij laat ons hier zitten tot Sint Jutten te schoft. En weet je wat ze meebrengen? Stofgoud, zes ons acht voor mij... ...twee ons acht voor jou... ...die je nog moet delen met de resident en de geneesheer... 1 ons acht voor assistent en tolk... En enfin, alles bij elkaar zestien ons negen. 16, ons 9. Nog geen honderdste van wat deze hele expeditie kost. Wat moet dat hier? Ik heb vrienden gemaakt. Ja, een soort vrienden dat ziektes overbrengt. Hup, eruit. Ze verstaan u niet. Oh nee, uh, misschien verstaan ze dit. Ja. Uh, generaal Major, onze tolk. Excellentie, de assange laat afkondigen dat hij u over drie dagen zou bezoeken. Man, heb je de tropenkolder vooruit? Sta op! Je hoeft voor mij niet te buigen, idioot. Met excuus. ik buig me voor de prinsen. Welke prinsen? De zoon van de Asantehene en zijn neef, de troon opvolger. De zoon van de... en zijn neef? Kwaasie en kwade. Zie je, ik vond ze meteen al sympathiek. Dag, hoogheden. Willem! Vanaf dat moment waren Kwame en ik regelmatig in het Nederlandse kamp te vinden. Het was er een drukte van belang. Ze waren bezig in het oerwoud een complete Griekse tempel op te richten... van hout met zuilen en vazen... en een grote witte groedin op het Fries die twee kindertjes zoogde. Komen jullie? Kwame, Kwame. Hier binnen. De soldaten speelden met ons en adjudant van Drunen nam de tijd voor ons. Ik ben altijd blijven geloven dat hij daar echt plezier in had. Nee, wees nog niet bang. Het moet zo donker zijn, anders werkt het niet. Corporal? De toverlantaarn staat klaar, adjudant. Vertoon ons de eerste maar. <lacht> daar komt Pieter Smeerpoets aan. Hij heeft zijn plicht weer niet gedaan. Vingers, handen, oren zwart, daarvoor straft het leven hard. <laughs> het was een wonder, die plaatjes uit het niets. Maar Holland leek me een hel waar ze kinderen hun vingers afknipten als ze ze niet gewassen hadden. Dat zo'n volk ons wreed kon vinden heb ik nooit begrepen. De soldaten bleven aardig tegen ons, maar op een dag merkte ik een omslag. Het was Adi, de dag van de fetus die elke maand gevierd werd. De graven van onze familie werden de gebruikelijke mensenoffers gebracht. Wij zagen niets geks, maar Van Drunen moest zijn best doen zich goed te houden. Te vergis, zijn reactie zette me aan het denken. Ik keek met andere ogen. Onze gewoonte ging me tegenstaan. Kwame heeft altijd gezegd dat ik me te makkelijk laat beïnvloeden. Toen hadden we moeten weten dat er in Europa op dat moment... wel vijf en een half miljoen mensen werden geofferd aan de oorlogen. Hoe dan ook, de onderhandelingen tussen mijn vader en generaal-majoor Verveer... gingen door, week in, week uit, tot Verveer ziek werd. De goudkust had als bijnaam de hel van de blanke. Als de arts zou zeelucht u goed doen met lege handen naar Den Haag gaan. Dat doet me in elk geval de das om. Net nou ik hem aan de haak had. Oep. Dan is het niks anders op van Drunen. Jij moet de Assante heen en binnen halen. Ik? Maar ik ben geen diplomaat. En wat deed jouw vader? Mijn vader? Hij was handelaar in koffie. Ja, prima. Dan heeft hij je vast wel geleerd... geen afspraken te maken zonder Borg. Borg? Borg? Waarvoor? De aard van de onderhandeling is me nauwelijks bekend. Het gaat om manschappen, dat weet ik. Maar hoeveel? Wanneer? En waarom is alles zo geheim? Je weet dat wij al onze slaven voor Suriname... altijd betrokken hebben uit dit gebied. Ik heb de kelders van Fort Elmina gezien. De Assanti hebben hier het monopolie op de slavenhandel. Hadden. De laatste jaren, sinds de afschaffing... leven ze hier alleen nog van hun goud... En hoe? Ik kijk mijn ogen uit. Het is voornamelijk een strop voor de West-Indische compagnie. Dat weten ze hier donders goed. Nou, en? Dat maakt onze onderhandelingspositie zwak. De compagnie heeft mankracht nodig voor de oost. Soldaten? Dat is een groot woord. Mannen in elk geval. Voor het knil? En die komen wij hier... kopen? Begint het te dagen... Ondanks de internationale overeenkomst. Oh, ho, oh, oh, ho. Dit is een humanitaire missie. Je ziet hoe ze hier hun slaven behandelen. Bij het eerste het beste kinderpartijtje rollen er ook koppen. Wij kopen die slaven juist vrij. Door hun meesters te betalen? Een klein bedrag in goud ineens. En een maandelijkse vergoeding voor hun redding. Maar dat is dan toch duurder dan het betalen van soldij aan een Nederlands soldaat? Daar spreekt de zoon van een handelaar. Het gaat om laag betaald werk. En daarvoor vind je in Holland niemand zo gek. En bovendien worden de onkosten die wij voor hen maken ingehouden op hun soldaat. Dus de slaaf betaalt zijn eigen vrijheid. En voilà. En waar leeft hij dan van? Van de goedheid van het Nederlands Indisch leger. En als bonus mag hij zijn hoofd houden. Het blijft slavernij. Ja, die term bestaat niet meer. Als de Engelsen erachter komen... Die zijn aan het einde van de slavenhandel bijna failliet gegaan. Als die horen dat wij... Daarom, wij moeten creatief zijn. Maar waarom zou de Henen zijn relatie met Engeland en Portugal riskeren? Wat staat er voor hem tegenover? Hij longt naar Europa. Hij ziet dat wij de wereld leiden... en hij heeft voor onze kennis net zoveel ontzag als voor zijn eigen goden. En wat bieden wij hem dan? Kruid? Geweren? Nee, niets nee, beters. Oh. Het is veel ingenieuzer, dan zeg ik het zelf. Het is verdomme of ze je hier met elke hap vrede en lave toedienen. Mama? Ga maar slapen, jongens. Maar je moet nog voor ons zingen. Vanavond niet. Anders ga ik vreselijk dromen. Dat weet ik zeker. Het lukt niet, zeg ik toch? Oh. We willen niet. Dat weet ik wel. Het is niet erg, maar... kwamen? Misschien moet jij vannacht een keertje bij je eigen moeder slapen. Jullie kunnen nog zo vaak bij elkaar liggen. Dat wil ze niet. Natuurlijk wel, lieverd. Mijn moeder slaapt bij mijn zusjes... Ik ben te groot geworden, zegt ze. Vannacht zal ze je zeker bij zich willen. Is er iets? Is er iets, mama? Ik wil vannacht graag bij jou liggen quasi. Waarom? Voor één keer. Alleen vannacht alsjeblieft. Ik zie je morgen, joh. Wat rusten. Wat rusten. Dag kwamen. Kwamen, lieverd. Eén keer maar, zoals vroeger. Vroeger zong je ook altijd. Wie we ook zijn, er is één keten in leven en in dood. Wie we ook zijn, er is maar één soort mensen, één soort bloed. We maken zelf de schakels van die keten bij het komen en bij het gaan. Zo zijn we altijd met elkaar verbonden. Wie we ook zijn. Weet jij wat je vader van ons wil? Mijn moeder heeft de hele nacht gehad. Misschien hebben ze ontdekt dat we gesnoept hebben van de offerandes. Ja, dat is toch niet. Mijn moeder knipt er bijna fijn voor z'n miliepteel. De afstand tegenhene. Goed. Zeg het ze maar. Quasi. Nana heeft in zijn grote wijsheid een belangrijk en gelukkig besluit genomen. Belangrijk voor jouw toekomst en de onze. En vooruit komt tot de kern. Nana geeft jou een grote opdracht. In zijn gesprekken met de code hebben ze hem veel goed verteld over de rijkdommen van Europa. Over de kennis van de witte volkeren. Quasi gaat hij voor ons halen. Wat? Als zij hier komen, gaan wij ook daarheen. Wie wij? Nana heeft bedankt dat de Hollanders jou meenemen. Ze zullen je eten geven en alles leren wat ze weten. Ik heb veel verdriet. Nana zal je missen. En kwami. mee? Nana wil je vriend en jou niet scheiden. Jij gaat mee. Maar waarheen? Waar is dat dan? Een andere reden. Als de goden het willen, zou jij Nana op een dak opvolgen. Ook jouw opdracht is het vergaren van ons nog onbekende kennis. Maar Nana, waar zullen we dan zijn? Ver. Kom veilig terug. Onze Asantehini, geef jullie deze armband. Hij bestaat uit twee delen, Eén voor iedereen. Laten ze elkaar nooit verliezen en als één siraad bij ons terugkeren. Maar, maar voor hoe lang gaan we dan? De Asantehini heeft gesproken, de audiëntie is beëindigd. Quasi, Kwazi laat je respecteren. Jij ook kwamen. Zoals jullie hier respecteren. We zullen van jullie houden als je terugkomt. Niemand weet wanneer. Houden van jullie zoals nu. Nee. Meer. Jullie zullen belangrijk zijn. Belangrijker. En zo is het goed, Quasi. Quasi, mijn Quasi. 18 maart 1837. ...vandaag het contract met de Asantehenen ondertekend. Duizend slaven. Duizend... ...manschappen... ...jaarlijks krijgen wij geleverd in ruil voor geweren. Als Borg dat zijn hoogheid zijn verplichting nakomt... ...overhandigde hij ons zojuiste prinsen Kwasi Boaci en kwam Poku, zijn zoon en neef... die als eerste Afrikanen in Nederland zullen worden opgevoed. Om de tevredenheid van alle partijen te tonen... hebben wij de jongens een centrale plaats gegeven... in het vuurwerk dat wij de koning en zijn volk aanbieden... voorstellende de illuminatie van de grote tempel van Zeus te Athene... De jonge prinsen zijn gekleed als hoge priesters en zitten op een marmeren troon te midden van grote begaalse vuren. Quasi, quasi, waarom zeg je niks? Waarom doen we niks? Quasi, kijk me aan. Het is zo besloten. Wat gaan ze met ons doen? Niemand twijfelt aan de wijsheid van mijn vader. Ik wel. Ik ben zo verschrikkelijk bang. We zijn samen. En vergeet zijn zoon, wordt dat nog nooit aan schaal. Hij vindt het prachtig allemaal. Jij niet? Die jongens, straks in Holland. En niemand nog ooit een gekleurde huid heeft gezien. Wat moet dat worden? Dat wordt buigen of barsten. Ik heb het over drie kwart eeuw geleden. Dat moederhart, een arme, arme... Daar gaan we weer. Ik zit weer op de eerste rang bij de twee wezen. Mevrouw, die jongens bestaan al lang niet meer. De ene zit voor u. Dit is er van over. Een oud, uitgedroogd twijgje. En de ander? Kwame was altijd de wijste. Die had de kracht om te kiezen. Ook in Delft. Ook aan het Haagse hof. Terug in Afrika. Hij wist welke draden hij los moest laten. Al was het die van zijn eigen leven. Bedoelt u... Hoort u eens... Het is na middernacht. Aïm! Maar die jongens... Heeft u dan geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel? Ik ben een oude man, ik hoor te slapen. Die jongens hebben veel gehuild. Geeft niks, daar zijn ze groot en sterk van geworden. En de rest van uw verhaal? Heere God, bent u en alles zo onverzadigbaar. En toen, de rest van uw leven. De beste staak groeit uit de stronk. Weet u die waringin die ons zo verkoeling heeft gebracht? Ik heb er gisteren twee takken afgebroken. Die heb ik in de front gestoken, en eind uit elkaar. Mocht er onverhoopt één wortel schieten, dan zal ik Ayum opdracht geven op die plaats mijn graf te graven. Heeft hij ook eens een fazetje? Ik laat u met rust. Voor vannacht. Slaap wel, lieve prins. Maar ik kom u opzoeken. Volgende week, zelfde tijd. Oh ja, waarom ook wachten tot u welkom bent. Mevrouw Rensselaar. In Wel te rusten. Dat is zo lang geleden, dat kan ik me niet herinneren. Ik sliep. Dat zal wel weer. Zal ik u naar bed brengen? Ga maar. Ik blijf nog even zitten. Nu nog. Zoals u wilt. En, uh, wel te rusten. Wel te rusten. Ben je een papegaai dat je alles moet herhalen? met mijn ogen of ik laat je opzetten. U luisterde naar het eerste deel van De Zwarte met het witte, witte hart, geschreven door Arthur Japin. U hoorde de stemmen van Willemijn van der Ree, Paul van der Lek, Rick Nicolet, Koen Pronk, Pit de Groot, Luwe de Groot, Richard Boama Assare, Peter Arians, Marcel Maas, Robert Prager en Armand Pol. Technische realisatie, Rob Gerritsen en Ferry van Nimwegen. Regie, Sylvia Liefrink.